Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie doet op twee plaatsen in Nunspeet onderzoek. Volgens buurtbewoners gaat het om een ontvoeringszaak. Een man zou door meerdere auto's op een doorgaande weg zijn klem gereden. Eén van die wagens, een zwarte Mercedesbus, werd verderop teruggevonden op een carpoolplek langs de A28. Agenten met kogelwerende vesten doen daar onderzoek met speurhonden. De politie twittert zelf dat beide locaties mogelijk verband met elkaar houden. Wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg stopt ermee. Op zijn Facebookpagina schrijft de Duitse coureur... dat hij met de wereldtitel zijn droom heeft bereikt. Dat lukte hem afgelopen zondag voor het eerst in Abu Dhabi. In het klassement versloeg hij zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. In Gambia heeft president Jamey de verkiezingen verloren. Zijn tegenstander, de zakenman Edema Barrow... kreeg volgens de kiescommissie meer stemmen en volgde hem op. Jame was 22 jaar president van het West-Afrikaanse land... nadat hij in 1994 met een staatsgreep aan de macht was gekomen. Hij werd in verband gebracht met grove mensenrechten schendingen in Gambia... en beknotting van de pers. Ook was Jameé fel tegen homoseksualiteit. Op vijf locaties van een Drentse zorginstelling is het norovirus uitgebroken. Het gaat om locaties in Meppel, Hogeveen en Havelten. 13 cliënten en drie medewerkers zijn ziek geworden... De bewoners, mensen met een handicap, mogen hun huis niet uit... en mogen niet meedoen aan activiteiten. De getroffen locaties blijven dicht... tot alle bewoners minimaal 60 uur klachtenvrij zijn. Veel voorkomende klachten bij het norovirus zijn braken en diarree. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie... doet komend seizoen mee aan de kennisquiz De Slimste Mens op TV. Het programma met presentator Philip Freriks... gaat halverwege deze maand weer van start... Volgens Caro en CRV is het de eerste keer dat er een bewindspersoon meedoet. Het weer nog in het zuiden valt nog wat regen, maar van het noorden uit wordt het droog. Het is 7 tot 10 graden. Morgen schijnt de zon flink en wordt het 7 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Nog niet zo heel veel problemen. Er is een auto met aanhanger geschaard bij knoppen het Ridderkerk op de A15 vanuit Europort. Dat levert al 20 minuten file op. 5 kilometer staat er. En verderop bij Sliedrecht West zijn wel technische problemen aan de spitsstrook. Dus die is nog dicht. Sowieso bij Rotterdam al snel toenemende drukte. Hak op de A20 Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk rijdt het al langzaam. Op de A27 Utrecht-Breda heb je veel vertraging tussen Utrecht-Veemarkt en Nieuwegein. 10 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 zich in een mateloos tempo vermedigd gevolgen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. Most things in life and free. Most things in life and free, but you were all that I need. Why do you need to send me to keep the watch for my hand and said it's no more you.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 Je hoort het al in. We begin. alle Sinterklaas en een hulp Sinterklaas zullen vandaag morgen of morgen en maandag alle scholen, huizen, et cetera, gaan bezoeken. Die hebben we er allemaal weer zin in. Jazeker, maandag is het alweer 5 ja, joh, Gaat het snel. En dan gaan we ons alweer opmaken voor de kerst en dat soort dingen. Als ik zo hier in de studio kijk, lijkt het wel alsof het Sinterkerst is. De kerstlampjes hangen er al en de kerstboom staat volgens mij klaar in de doos. En de kerstballers liggen er. En nou ja, dat, dat, het belooft allemaal wat. Hey, uh, deze week in de Euro Breakdown hebben we zes, maar zes stijgers. Twaalf zittenblijvers, dalers En dan hadden we er drie over. En er zijn drie nieuwe binnenkomers. Roman Schultz samen met David Cuerta. En Cheatcoast met Shadowlight is nieuw binnengekomen deze week. James Arthur met Say You Won't Let Go. En Sigma samen met Birdie met Find Me. Waar ze allemaal staan, dat hoor je zo direct. Ook okay, is er iets nieuws, uh, ik heb het nog nooit meegemaakt in uh, mijn uh, tijd uh, dat ik dit doe. Maar waarschijnlijk mijn uh, voorgaande collega's wel. Een plaat die na één week alweer uh, uit de lijst is. Vorige week nieuw binnengekomen, deze week alweer uh, verdwenen. En dan heb ik het over Looney Tunes met uh, down. Na vier weken is uh, Adel met uh, Water Under The Ridge ook uit de lijst verdwenen. En de nummer één hit uh, Justin Timberlake, Ken stop The Feeling, na 28 weken uit de lijst verdwenen. De hey, snelste stijgen deze week is Clean Bandit met uh, Rockabye. 21 plaatsen gestegen. En de snelste daler uh, is DJ Snake samen met Justin fucking Bieber. Met uh, Let Me Love You. 11 plaatsen, maar liefst gedaald. Waar ze uh, nou uh, precies uh, terecht uh, zijn gekomen, dat hoor je natuurlijk allemaal zo direct. Hey, rond de klok van uh, half vier gaan we weer kijken of we uh, Tim uh, aan de telefoon kunnen krijgen... over het uh, laatste nieuws uh, in de Formule 1. Want uh, Nico Rosberg... Uh, is wereldkampioen geworden, je hoorde het net in het nieuws... en heeft meteen aangekondigd dat hij gaat stoppen. Nou, benieuwd hoe dat nou allemaal verder in zijn verloop gaat. Blijf gewoon luisteren. Uurtje later gaan we kijken naar de Nederlandse top 40... hoe die eruit ziet. En rond de klok van kwart voor vijf gaan we wederom aan de top 3 beginnen... van deze week. En uh, ja, dat doen we niet voordat we gaan luisteren... hoe de top 3 er van vorige week uitziet. Tot dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe die er vorige week uitzag. Nummer 3. from love was how to shoot Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Benieuwd hoe dit er nou deze week uitziet. Blijf dan gewoon lekker luisteren. Tot 5 uur zijn wij in met de top 40. Even beginnen deze week met de nummer 39. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do.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 he can't, And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we with It's frozen 39 van deze week, Summer on You. Daarna hoorde je snel achteraan Sean Mendes met uh, Treat You Better. En dit is de nummer 36 van deze week, Ariana Grande met uh, Interview. En ik heb uh, goed nieuws voor jullie thuis. Ja, echt waar? Ik zit nu maar alleen in de studio. Leuk hè, Sondag is er eindelijk weer eens een keertje bij. Dat mocht weer eens uh, tijd worden. Hé, hey, uh, straks zal Sandra een kleine race meedoen, denk ik, toch? Ja, dat gaat hij doen. Hé, hey, dit is de nummer 35, Martin Garrix met uh, Bebaraxa.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 Still yeah. yeah. Martin Garrix samen met Bever Rex, met In the Name of Love. En dat is ook de eerste zittige die wij tegenkomen in een lijst van uh, nou, 12 maar lief. blijvers. Eerste stijgen hebben we overigens al gehad. Hè? Dat was de, de nummer 36, die hoorde je hiervoor. Hey, we gaan door met de nummer 33 en dat is een nieuwe binnenkomer deze week in de lijst. Robin Schultz samen met David Guetta en Cheat Cheatcoats. En uh, de grote wens van uh, Robert Jules is uh, uitgekomen omdat hij samen mocht werken met uh, David Guetta. Me Dit is uh, I shed a Light. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself fucking. I keep on staring up at the ceiling. Waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening am i talking to myself again and i know you don't owe me your love and i know that you don't owe me nothing at all ain't no way i'm giving up on you don't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 Ik dacht niet slechts Maurice Mulder I won't just survive Oh you will see me thrive Can ride my storm Zonder de ijs, zonder Lijstje. En iedere week maakt hij weer liefde lijst ervoor. Maar dat ik zo top. Maar kan hij nog de resume? Weet hij het nog allemaal uit zijn hoofd? Nou, we gaan het meemaken. Kijk of hij het nog weet. Sander. Al 22 weken op nummer 40 is Lucas Graham met Mama Set, En op nummer 39 Semveld, Lucas en Steve. Featuring Wolf met Summer on You. Op nummer 38 vinden we Shell Mendes met Treat You Better. En op nummer 37, Selena Gomez met Kill and With Kindness. Op nummer 36, Ariana Grande met Into You. En op nummer 35, Martin Garrix en Bebe Weksa met In The Name Of Love. Op nummer 34, Mike, Mike Perry featuring Shy Martin The Ocean. En nieuw binnenkomen deze week. Op nummer 33 is Woman's Shoots David Guetta featuring Cheap Coats met Shed Alar. Op nummer 32 Dualippen lippen met Harder Than Hell. En op nummer 31 Zack Noel en Selfie met Trumpet. En we hebben hem net gehoord als 17 weken. In de lijst op nummer 30 Katy Perry met Rise. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel alsjeblieft. Hij kan het gewoon nog, uh, Sander, dankjewel. Maar alsjeblieft. Hé, hey, de nummer 29 dan, die slaan we even voor het gemak uh, over. Dat is Kelvin uh, Harris. This is what you came for. En wij gaan door met de nummer 28, Kygo met Carry Me.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 Met uh, Sexual en daarvoor hoorde je Keigo samen met Julia Michaels met Jeremy. Uh, Me. Wij gaan de nummer uh, 26 uh, voor je draaien. Terwijl ik uh, contact probeer te zoeken met uh, Tim Koemans. Over de Formule 1 natuurlijk, maar dit is de nummer 26. Toejamo met Drop Dead Low.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 binnengekomen op uh, nummer 25 is deze plaat James Arthur met Say You Won't Let Go. Deze beste man die komt uh, gewoon uit het uh, Engeland en al vanaf uh, zijn 15e schrijft James Arthur nummers. Nou, Arthur is in de jaren uh, daarna terug te vinden in verschillende winkels zoals uh, Moonlight Drive, Seaview Gate en uh, Emerald Sky. In 2011 doet hij additie voor uh, The Voice UK, maar valt hij in die ronde al af? Nou, in 2012 besluit hij een poog te doen bij die X-Factor dat hij winnend wist af te sluiten. Nou, met Impostor, cover van de, de single van Chantel, weet hij direct de eerste plaats in de Britse hitlijsten te bezitten. En in Nederland komt de single niet verder dan de Nou In 2013 brengt hij zijn uh, titeloze debuut. Wat hebben al die artiesten met titeloze albums? Echt scheidirritant. Uh, zijn titeloze debuutalbum uit? Een jaar later rond uh, staat, zijn ze die creatief genoeg of zo daarvoor? Dan denk ik. Ik weet, weet niet wat het is. Het begon al vroeger met de Beatles. Die hadden er ook een, een, een album zonder titel uh, volgens mij. En de Rolling Stones zijn er ook meteen. En, en, en alle artiesten die hebben wel een, een album zonder titel. Oh, dat leuk. Ik dacht dat het creatieve mensen waren. Nou ja, het zal op. Uh, een jaar later uh, nadat ze titelloze debuutalbum uh, dus uh, uitkwam. Ontstaat kritiek op de zangen vanwege de homofobe uh, tekst in het nummer Stay in Your Lane. Na nou, in 2014 wordt duidelijk dat de samenwerking tussen Psycho en James Arthur is beëindigd. Nou, daarna ging de zanger door diep en dalen en uh, had hij uh, zelfmoordneigingen. Na nou, september van 2016 verschijnt Say You Won't Let Go als voorloper uh, van zijn tweede album. En die heeft wel een naam, namelijk Back From The Edge. En die is dus deze week uh, nieuw binnengekomen op een uh, mooie 25e plaats. Hey, we gaan uh, luisteren naar de nummer 24 van deze week en daarna gaan we met uh, Tim Koemans bellen. Hij staat al uh, standby op de lijn, maar ik had nog geen zin in hem. Jij wel toch? Nee. Nou nee. na, na de nummer, na de Chainsmokers All We Know gaan we spreken met Tim. Fighting flames of fire, hang on the burn. I'm yeah. Different covers we... Deze week De Chainsmokers met uh, All We Know. En uh, aan de telefoon heb ik niemand minder dan uh, Tim Koemans, maar ZFM, voordat we dat gaan doen, is deze. Ja, ja, ja. ja. Oh, deze moet ik wat zachter zetten. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Waar staat jij op het circuit weer? Uh, nou, bijna. Nee, nee, dan is het goed. Ik ga straks wel even kijken, want uh, er is een uh, trackday van GP Elita aan de gang volgens mij. ik hoor al de hele dag hele dikke Porsche geluiden. Dus ik denk B dat ik even ga kijken. Ah, vandaar. Nee, ik dacht je ja. staat er zelf, maar... Uh... Nee, nog niet, zometeen. Heel goed. Hey, uh, de af afgelopen weekend is de laatste race uh, geweest uh, van de Formule 1 seizoen van uh, 2016. Ja, het was uh, het snel gegaan weer dit seizoen, hè. Veel een, te een, snel. Ik weet het al over dat het zo hard ging. Maar uh, inderdaad, ja, hè, Abu Dhabi was aan de beurt. Sinds een aantal jaar nu de, de closer zeg maar, van het uh, Formule Seizoen, wat vroeger eigenlijk Brazilië was. Uh, ja, Stiekem moet ik heel eerlijk zijn, als, als fan van de wat oudere circuits, ik heb liever Brazilië als seizoenscloser en we weten nu allemaal waarom. Uh, maar goed, Abu Dhabi uh, is natuurlijk een prachtige locatie met dat hotel wat over die baan heen gaat en het vuurwerk. En het mag allemaal niet gek genoeg natuurlijk. Het mag allemaal wat kosten dus, daar hè? Uh, ja. Ja, precies. Nou, het begon met de kwalificatie, of eigenlijk de vrije training natuurlijk, waar Max eigenlijk heel goed uh, erbij zat meteen al. Een P2 en een P4 en een P3 uitbouwde. Uh, ging allemaal prima. En toen uh, zaterdagochtend of zaterdag begin van de middag de, de kwalificatie. En uh, ja, ik moet zeggen, ik was een. Ja, dat, en dat, is, dat is een mooi voorbeeld van hoe dat dan gaat. Zo, Max Verstappen rijdt zich binnen twee seizoenen naar de top van de wereld toe. En, uh, en dan ben je eigenlijk teleurgesteld als zijn kwalificatie niet zo goed gaat. Hè? Hij heeft superveel talent, dat weet iedereen. En hij wordt dan zesde in die kwalificatie. Uh, met ja, op zich wel geen, geen hele grote fouten of iets. Maar toch uh, op het moment een suprême remfoutje. En, uh, nou ja, daar zie je dan aan dat het uh, ervaring in de kwalificatie allemaal nog, uh, nog moet leren. Dus dan blijft natuurlijk nog een jonge gozer. Dus wat dat betreft... Uh, ja, uh, dat, dat moet je natuurlijk eigenlijk proberen los te laten. Maar ja, dat uh, heeft dat dan de een klein beetje terugstel dat hij de P6 pakte. Uh, Louis het hele weekend oppermachtig. Uh, Rosberg hoeft er alleen maar derde te worden om kampioen te worden. Um, en dan maakt het ook niet meer uit wat Hamilton zou doen. En nou ja, goed, dat ging allemaal zoals verwacht. Uh, Hamilton 1, Rosberg 2. En dan was het uh, Daniel Ricciardo op de derde plek. En dan beide Ferraris met daarachter, dus Max Verstappen op P6. Wel um, weer grappig om te zien dat de Red Bulls toch iets proberen na zo'n kwalificatie. Die gaan als enige van de volledige top 10 niet op de ultraband of op de ultra zachte band. Hè. We hebben natuurlijk weer drie compounds dit weekend: de ultra zachte band, de super zachte band en de zachte band. Uh, ...paars, rood en geel van kleur. En Red Bull was de enige die op de middelste compound uh, vertrok vanaf de grid... ...en het was uh, de rest die allemaal vanaf de ultra band ging. En ja, je ziet dan dat, uh, dat Red Bull meteen op een andere strategie zit. Uh, Waren het niet dat Max in bocht 1 uh, in de clinch raakt met Nico Hulkenberg en Spint... Um, ...en dus vanaf de laatste positie zijn weg weer mag vervolgen. En dan hoor je een zucht van... Uh, ja, wat is het tegenovergestelde van verlichting, hoe zeg je dat? Een zucht van. Uh, nou, uh, bijna balen. Zin, wil ik zeggen palen, ja. inderdaad. Max die uh, vanaf achteraan. Teleurstelling. Teleurstelling, dat is misschien een mooie, inderdaad. Ja. Die, uh, <laughs> die overheerst ook bij ons. Mensen zijn al op de bank van: hé, fuck, laat de race. Jammer, wat zonde na zo'n goede race in Brazilië. Uh, maar ja, Max zou Max niet zijn als hij natuurlijk uh, met mest, dus tanden het veld doorgaat. En eigenlijk een beetje het spektakelstukje van Brazilië. Uh, ja, op een iets minder spectaculaire manier, maar wel herhaalt. Uh, want Max ligt gewoon na 20 rondjes alweer op de tweede plek. En dan hoor ik u denken, hoe kan dat dan? Nou eigenlijk is dat heel simpel. Omdat dus iedereen op die ultra zachte band van start ging... Eh, moesten die vrij snel naar binnen. Want de band waar je op start... is ook de band waar je op gekwalificeerd hebt... in de tweede kwalificatiesessie van de drie. Dus die banden zijn al niet nieuw. Die bandjes gaan al niet zo lang mee. Dus eigenlijk zag je... Nou je zag Lewis Hamilton in rondje achter al de eerste stop maken. En um, maar Max had gelukkig een groot deel van het achterveld... wel al kunnen verschalken op, uh, op, uh, op de Red Bull uh, met de DRS. En lag ineens dus tweede. En... Uh, toen kwam Nico Rosberg in zijn vizier aan de achterkant, uh, in zijn spiegel moet ik zeggen. En Rosberg die, uh, die zat op P3 en je zag gewoon dat hij zenuwachtig was. Want hij weet, uh, ik lig nog op koers voor het kampioenschap, Hamilton ligt aan kop. Uh, flink gat ertussen met Max op twee en Rosberg er vlak achter. Maar daar vlak achter met allebei de Ferrari's en de Red Bull uh, werkt dat toch spannend voor, uh, voor onze Nico. Um, Max die het op zijn bandjes uh, in plaats van de, zeg maar, beoogde 15, 16 rondjes toch een 22 rondjes uithoudt. Uh, ...gaat voor een eenstopper. stopper is dus meteen eigenlijk al duidelijk dat de strategie wordt omgegooid door zijn spin... ...om toch nog een aardige uh, positie te kunnen behouden. En uh, nou, dat gebeurde dan ook. Rosberg was natuurlijk op zijn nieuwere uh, bandjes veel sneller met de Mercedes. Dus haalde Max Verstappen in. Uh, en zou later zeggen dat dat een van zijn meest intense momenten ooit was. Hij zei letterlijk tegen de, de Sky Sports uh, cameraploegen na de wedstrijd van... Dan lig je op die derde plaats, je weet dat je op een kampioenschapskoers ligt, je hebt drie snelle auto's in je nek hijgen. En voor je zit dan Max Verstappen. Dat zei hij echt op die manier. Van, of all people, Max Verstappen, zei hij. Zij was echt heel erg zenuwachtig. Wel een, een dikke actie op Max trouwens, moeten hem dan weer nageven en uh, ging er voorbij en ging uh, naar de tweede plek. Max kwam uh, na zijn bandenwissel als derde weer op de baan en reed daar de, de race uit. We waren het niet dat Sebastian Vettel ook op een iets andere strategie zat en uh, die kwam relatief laat in de wedstrijd nog naar binnen voor de ultrazachte band, dus de supersnelle band en, en uh, sorry de softband. terwijl de rest op de gele band reed ging Vettel naar de rode band, de supersoft. Um, en op dat moment ging hij als een warm mes door de boter en ging zowel Ricciardo als teamgenoot Rijkonen als Max stappen voorbij en zette hem op een gegeven moment zelfs naast Rosberg. Um, want, wat was er nou gebeurd? Lewis Hamilton had het allemaal zien gebeuren in zijn spiegels. En die denkt, ja, op deze manier gaat Nico Rosberg tweede worden. En zie ik mijn kampioenschap uh, vervliegen. Dus ik ga, bijna letterlijk, op mijn rem staan. Lewis Hamilton ging elke ronde een beetje langzamer rijden. Zodat de Ferraris en de Red Bulls bij Nico Rosberg in de buurt kwamen. Want die kwam Lewis niet voorbij. Um, en dat resulteerde in een vreselijk spannende eindfase van die wedstrijd. Uh, met nog vijf, zes rondjes te gaan. Reden top vijf, uh, bijna top zes, reden in, in binnen twee seconden. En Nico die moest alle zeilen bijzetten om Sebastian Vettel uh, aan de kant te houden. En zelfs Max lag nog op de loer. Want als Lewis Hamilton zou winnen en Rosberg zou vierde worden... zou Lewis toch nog kampioen worden. Maar dat gebeurde wat mij betreft. Ik moet natuurlijk neutraal blijven als journalistiek medium. Maar uh, wat mij betreft jammer dat dat niet gebeurde. Want het was wel een fantastische actie van Lewis Hamilton geweest... als hij dat zo voor elkaar had gebokst. Maar Nico Rosberg uh, behield zijn plek uh, netjes. En werd dus kampioen. Want uh, de race eindigde in de volgorde van uh, Lewis Hamilton op P1... Rosberg P2, Vettel P3, Max P4... en dan was Kimi Rijkoon op P5 en Daniel Ricciardo P6. Dus ja goed, uiteindelijk een, uh, een hele grote climax leek eraan te komen... die nou, een soort van een nachtkaart uitging. Uh, voor iedereen, behalve natuurlijk Nico Rosberg... die daarmee wereldkampioen werd van dit jaar. En dat is een fantastisch bruggetje naar het grote nieuws van vanmorgen. Want wat is er nou vanmorgen gebeurd? Nico Rosberg stopt met de Formule 1. Ja. Hij heeft, hij heeft aangegeven dat hij... Uh, ja, bijna 25 jaar lang na dit punt heeft toegewerkt. En hij zegt nu van, het is behaald, het is goed geweest. Ik heb een dochter en een vrouw waar ik uh, een hoop tijd aan wil besteden. En uh, 6A, ik stop ermee. En dat had eigenlijk helemaal niemand aanzien komen. <laughs> en nu dat het zo is, uh, ja, dan krijg ik meteen de vraag, wie gaat er dan? Uh, je hoort half Nederland de adem in houden, zou Max dan naar Mercedes gaan? Nou, die kans denk ik niet, uh, niet dat hij heel groot is. Tenzij Mercedes met extreem veel geld gaat komen bij Red Bull. Max heeft een contract tot uh, eind seizoen 2019 bij Red Bull. En uh, onze vrienden Christian Horner en Helmoet Marco gaan uh, Max echt niet zomaar laten gaan. Nee. Um, Daar gaan ze zelf stemmen op, uh, tenminste dat was vorig jaar zo, om, om het, het voetbalidee achter het wegplukken van, van rijders en dat soort dingen, zeg maar contractbreuk afkopen, dat ze dat willen gaan verbieden. Um, maar dat is nog niet, uh, nog niet in de hand, dus het zou nog kunnen. Maar uh, ik verwacht dat ze Mercedes-jongster Pascal Weerlijn, die op het moment bij Manner best wel uh, ja, prima rijdt met een relatief langzame auto, uh, zelfs punt heeft gescoord dit seizoen, dat ze die naar, uh, naar Mercedes gaan halen. En dat dat dus de tweede rijder achter Lewis Hamilton gaat worden. En dan is de grote vraag: uh, wat gaat er gebeuren in 2017? Uh, met alle nieuwe regels die inmiddels uit, uitgebreid besproken zijn, ook hier bij ons op ja. zijn. Uh, de nieuwe bandjes, de vleugels, de bodemplaten, alle downforce regelingen die komen. Uh, gaat Red Bull gaat dichten. Uh, Red Bull krijgt natuurlijk ook de nieuwe Renault motor waar we het over hebben gehad. En daarmee dus ook het team van Renault en het team van Toro Rosso. Dus dat, uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Het, uh, ze zijn aan het testen met de bandjes. Ze hebben zo'n 12.000 kilometer afgelegd inmiddels met de banden. Um, in, in testfase, ook in Abu Dhabi wordt er getest door onder andere Max met de Red Bull. Um, ik zag die banden eronder bij. zitten, maar ze zijn, ik vind het niet echt veel mooier worden dus die brede banden. Nou, um, wacht maar tot je volgend jaar de auto's ziet met de bredere bodemplaat en de bredere achtervleugel en wat lager. Oké. Okay. Dat is natuurlijk nu de, de rare combi van die hele grote banden met nog die hele smalle, hoge, rare achtervleugel die erop ja. zit. Um, ja, die combi was ik ook niet heel veel fan van. Maar het is wel grof hoor. Het is wel spectaculair en het ziet er echt wel dik uit. En dat, uh, dat is denk ik ook een beetje wat de Formule 1 nodig heeft. Um, met alle respect naar Nico Rosbergen, die ja, in mijn ogen zeker een waardig kampioen is, maar niet het grootste talent uit het veld. Um, de Formule 1 moet weer zo worden dat je met een Minardi of met een uh, uit die tijd, of zeg maar de, de, de Manners van nu, dat je een wedstrijd moet kunnen winnen. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk al heel lang niet meer gebeurd. En ja, laat het maar weer extreem moeilijk, extreem spannend en één uh, en groot gekhuis worden, wat mij betreft. En, uh, en dan zien we wie er komen drijven met welke auto's. En ik hoop dat dit een stap in de goede richting is. Dat de entertainmentwaarde van het buurleen weer wat omhoog gaat. En dat het hele circus weer een beetje aanzien krijgt... Uh, ja, die het vroeger toch echt wel had. Ik, uh, we gaan het meemaken, Tim. Volgend jaar wanneer is de eerste race weer? Want de kalender is volgens mij alweer bekend. De kalender is net bekendgemaakt, inderdaad. De eerste race is uh, even... nou, Die heb ik even niet paraat. Volgens mij laatste weekend maart op Albert uh, Park, Australië. Altijd de uh, eerste, eerste race op Australië. Maar in de tussentijd... Uh, Komen we nog wel even terug, want er gaan nog een aantal uh, pre-season tests gaan er plaatsvinden. Onder andere op Barcelona doen ze dat vaak. Uh, waar er echt wel hele weekenden flink duizenden kilometers worden afgelegd door alle teams. Met, met de nieuwe foto's van de auto's en de nieuwe afstellingen en alles toe en eraan. En daar mag je natuurlijk eigenlijk heel weinig van zeggen. Van, ja, al die zijn eigenlijk een soort uh, uitgebreide vrije trainingen. Uh, van in plaats van anderhalf uur duren die een weekend. Dus je kunt er niet heel veel aan hangen. Maar ja, als je ziet dat bijvoorbeeld die Mercedes altijd maar achteraan rijden en wij minste kilometers maken... ...ja, dan zou het zomaar kunnen dat dat uh, van invloed gaat zijn. Dus dat uh, is afwachtend geblazen. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Tim, hey, dank je wel sowieso voor dit afgelopen seizoen. Maar uh, ja, ik zal je nog wel een paar keer spreken, denk ik. Ik zat tussendoor op de radio. Ja, dat is helemaal goed. Zodra, zodra er nieuws is, gaan we dat netjes melden natuurlijk. En uh, ik begreep dat er nog plannen waren om een mooie, mooie show te maken... ...om het hele seizoen nog een keer met z'n allen door te spreken. Ja, die ga ik morgen indienen bij de uh, ad interim programmaleiding. Ja, nou, hartstikke leuk. Als hij luistert, ja, Rob, ja, hij komt eraan. Hé <laughs> hey Tim, hartstikke bedankt tot uh, zover. Uh, wij gaan uh, nu naar het uh, nieuws toe van 4 uh, uur om uh, precies te zijn. Tijd zit er alweer op en daarna gaan we verder met uh, de lijst der lijst. Dus ik zeg uh, tot straks naar nieuws. Tim, dankjewel. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.